Vijf uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een vliegtuigongeluk in Nepal zijn 19 mensen om het leven gekomen. Het gaat om zeven Britten, zeven Nepalezen en vijf Chinezen. Het toestel stortte kort na het opstijgen neer en vloog in brand. Het vliegtuig was op weg naar het stadje Lukla. Daar beginnen veel mensen aan de beklimming van Mount Everest. De politie roept dit jaar voor het eerst de hulp van het publiek in... bij het zoeken van makers van vuurwerkbommen. Het gebeurt onder meer met een waarschuwingskaart op internet. Daarop staan bijvoorbeeld foto's en gebruikersnamen... van zeker 130 makers van vuurwerkbommen. Die heeft de politie via YouTube gevonden. De politie hoopt dat ze worden herkend... zodat ze opgespoord en gestraft kunnen worden. In Los Angeles is de man achter de omstreden anti-islamfilm opgepakt... omdat hij reclasseringsafspraken zou hebben geschonden... De man werd een paar jaar geleden veroordeeld voor bankfraude. Vorig jaar kwam hij vervroegd vrij... op voorwaarde dat hij geen computer zou gebruiken. Volgens de OM heeft hij zich niet aan de afspraken gehouden. Het Nederlandse bedrijf Starnet uit Denenkamp... gaat in New York het grootste reuzenrad ter wereld bouwen. Dat heeft burgemeester Bloomberg van New York bekendgemaakt. Het reuzenrad wordt 191 meter hoog. Het is de bedoeling dat het rad in 2015 klaar is. In de derde ronde van het toernooi om de KNVB-beker... moeten Ajax en AZ naar Sneek. Landskampioen Ajax treft de amateurs van ONS Sneek. AZ speelt tegen topklasse SWZ Sneek. Titelverdediger PSV treft in Eindhoven de amateurs van EHC. Feyenoord speelt tegen stadsgenoot Xerxes. De wedstrijden tussen de Eredivisieclubs zijn FC Groningen ADO Den Haag... en RKC Waalwijk Pek Zwolle. Het weer, overdag wisselend bewolkt en in de kustgebieden kans op een bui. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het telefoonnummer waarop je de studio kunt bereiken... als je een uh, vraag wilt beantwoorden of nog een vraag wilt stellen. Mailen kan ook, omroepmax.nl En twitteren, dat gaat via apenstaartje, Nachtzuster. Uh, even kijken hoor, want ik heb een hele lijst met vragen die nog niet beantwoord uh, zijn. Dus mocht je er iets vanaf weten, bel dan vooral even... Hans die vroeg zich af waarom hij nooit hoort dat er ziektes uitbreken op een camping. Bijvoorbeeld omdat het water niet goed is. Misschien ligt dat eraan dat dat een beetje stil wordt gehouden. Maar misschien is het gewoon zo dat het nooit gebeurt. Maar ziektes die uitbreken op een camping, heb je het wel eens vernomen? Laat het even weten. 0800-1121. Andere Hans wil weten wanneer slopers vakantie hebben in 2013. En ook wanneer de bouwvak valt in dat jaar. Uh, Dick die wil graag weten of alle sterren wel eens geteld zijn en hoeveel het er dan zijn. Ongeveer hoor, ik hoef het niet uh, tot op de sterren keurig. Uh, Marco die, uh, heeft een filmpje zitten kijken of een foto zitten kijken op internet. Van allemaal stipjes. Als je daar lang naar staart en je kijkt daarna naar een witte muur. dan zie je een afbeelding, in dit geval van het gezicht van Jezus, vertelde Marco. En hij wil heel graag weten hoe dat kan. 0800 1121, als je dat uit kunt leggen. Ben die vraagt zich af hoe het kan dat Hero Brinkman tijdens het proces over de bedreiging met een bel een prodeo advocaat heeft uh, toegewezen gekregen. Um, mocht je dat kunnen uitleggen, 0800-1121. En Erik vraagt zich af waarom sommige woorden heel veel synoniemen hebben. en andere woorden nauwelijks synoniemen. Hoe kan dat? 0800-1121. En dan had ik andere Erik net aan de telefoon. die een vriend had. Nee, Peter was dat. Die uh, een vriend had. Die eh, nou, flink wat geld had, maar geen nabestaande. En die wilde daarom gaan trouwen met zijn neef, de zoon van zijn broer. Zodat het geld in de familie blijft. Kan dat? Is dat een goede oplossing? 0800 1121. Ja, dan hou je inderdaad het geld in de familie. Oh, en dan was het ook nog zo dat je dan geen belasting hoefde te betalen als, je dan, eh, ja, als, als deze vriend dan overleed. Dan hoeft dus een neef geen belasting te betalen. Ik weet niet hoe dat zit. Als jij het wel weet, 0800 1121. Sister Sledge, is dit, Radio 1. En we are family. I'm is We Are Family naar aanleiding van de vraag van Peter... of je uh, kunt trouwen met een uh, familielid dat uh, in principe geen erfgenaam is... zodat je geld toch in de familie blijft als je overlijdt. Dat is een mooi gebrachte vraag. 0800-1121. Jeffrey? Hey, Goedemorgen, je Astrid. Ik ben Amsterdam. Ik heb de antwoorden allereerst over Heel Winkman. Ja, ja. Als je advocaten wil hebben via een toevoeging, dan gaat het om of je spaarvermogen hebt of niet voor het spaargeld. Of kostbaarheden als je dat niet hebt. Dan kan je naar de sociale dienst gaan van je gemeente. Dan krijg je een bewijs van onvermogen. En bewijs van onvermogen kan je melden bij een advocatenbureau of een advocatencollectief. Maar het lijkt mij toch niet dat Hero Brinkman uh, een bewijs van onvermogen heeft aangevraagd? Het kan in principe kan je het proberen. Kijk, de gemeente gaat dan uitzoeken of, de, of die gegevens kloppen, natuurlijk, wat je opgeeft. Als je zou faudeeren, zou de gemeente achterkomen dat je faudeert, dan krijg je ook een stoffenvolging. Maar het lijkt me ook op een of andere manier niet goed voor je politieke carrière om een bewijs van onvermogen aan te vragen. Dat is inderdaad zo. Ja, dus het, ik, maar, denk, maar, ik denk, dat, denk dat dat het niet is. Maar bij mijn bewaardse Brinkman geeft toch ook het de de vet van onvermogen, zoals ja. we uh, ja, dat doen. Ja, daar zijn de meningen over. Dat. Ik, um, heb nog, ik heb nog ja. antwoord op de vraag van Peter. Ja. Als je geld in de familie wil houden, moet je dat bij het testament beslissen en je moet altijd belasting betalen. Als je wordt één, één persoon ert, betaal je 48% belasting. Ja. En hoe meer ertvernaam je, hoe minder belasting je betaalt per persoon gezien. Dus uh, trouwen met je neef is niet de meest logische stap in dit geval. De enige manier is daar een notatie. Dan gaat de testament laten opmaken. Het is de makkelijkste manier, de wettelijke manier. Ja, maar dat is ook duur, een testament laten opmaken bij de notaris. Ja, een testament, testament kost de 600 euro Ja, zeker, ja. Hmm. Oké, okay, dankjewel, Dirkie. Okay, je ja, dag. komt goed. Doeg. Wouter. Hallo. Wouter. hallo. hallo. Ja. ja, ik heb een vraag. Dat gaat over, uh, over de diepzee. Ja. Dat wil zeggen, uh, bijvoorbeeld 10 kilometer uh, onder de zeespiegel. Er heerst een enorme druk. Ja. En uh, ik vraag me af, daar, het is gebleken dat daar nog. Uh, Vissen en kreeftjes en noem maar op, ja. die leven dan nog. Ja. En dan vraag ik vraag me af, hoe kunnen deze beesten die enorme druk weerstaan? Het is toch gewoon een kwestie van gewenning? Uh, ja gewenning, gewenning. Je moet, hm. je, je moet bedenken, uh, op die diepte daar, daar is er heerst een druk van 1000 kilogram per vierkante centimeter. Dus die, die diepte. Dus dat die, die, die, die zouden eigenlijk hele platte krapjes en visjes dat, dat, die zijn. Ik vroeg het dat die beesten die enorme druk kunnen verstaan. Ja. Dat is mij onbegrijpelijk. Ja, nou ja, het uh, uh, uh, uh, uh, duiken is voor heel veel mensen een hobby. Dus uh, dan is er vast ook iemand die dit eventjes kan uh, uitleggen. In Jip en Janneke taal ja, maar natuurlijk. Dat, dat is, het is een hele Kijk, als een mens op die diepte zou verkeren, die zo gewoon verpletterd worden. Maar we zijn het ook niet gewend natuurlijk. Ik denk dat als je zo'n krabbetje omhoog haalt... dat hij dan uh, als een ballonnetje oploopt. dat is doen het gewoon ontploffen, denk ik. Ja. Uh, Wouter, wa waar kom je vandaan? Van kerkraden. Kerkraden. Want ik, ik had zo eventjes uh, tussen neus en lippen door... een kleine discussie met Dick over tijdsduiding. En nou kreeg ik net een mailtje van iemand... Even kijken hoor, ik zoek hem er even bij. Uh, er was namelijk iemand die zei... Hier is die... Um, uh, de, de, de, de, de, de tijdsaanduiding, het is wel grappig... want um, uh, ik, uh, de Vlaamse studenten die ik onlangs sprak... die begrepen de term kwart voor twee niet. Die zeggen in België dus twee uur vijfenveertig. En uh, ja, Dick, die ik net aan de telefoon had, die kwam zo te horen uit het zuiden. Dus het zou best kunnen dat meer naar het zuiden de aanduiding kwart voor... en tien voor half, tien over half, minder in zwang zijn... Dus de, hoe oh, is het? Ja, ja, ja. zeg, zeg jij twintig uh, minuten over vier, of zeg je tien voor half vijf? Ik zeg tien voor half vijf. Joh. Oh, ja, daar gaat de theorie. <laughs> ja, de, nou, die kan het raam uit. Oké, okay, dankjewel. Oké. Oké. Goedenavond, Ja, onder water. Onbedrukt. het is, uh, ja, is mij onbegrip. Ik heb één theorie wat dat betreft. Ja. Dat is uh, dat die beestjes uh, een, een vloeistof bevatten die een soort tegendruk geeft. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk weet je het antwoord gewoon. Ja, nee, ik, dat is een vermoeden. Dus, oh, dat is okay. het antwoord, dat is een vermoeden. Vloeistof die tegendruk, ik vind het leuk bedacht. 0800-1121. Dankjewel voor je vraag, Wouter. Oké, okay, doei. Doeg. Harry? Hallo. Hallo. Hallo. Zeg het maar, Harry. Nou, ik denk uh, als hij trouwt met een, uh, dat er wel mogelijk is. Dat? Het is namelijk nou zo als hij uh, beschrijft met een notaris, uh, dan is hij een zeggen, dan betaalt hij successierechten. En als hij uh, trouwt, dan betaalt hij de, de overeenkomstlijnen successierechten. Ik echt, het is heel jammer, want het is waarschijnlijk heel interessant wat je allemaal vertelt. Maar de telefoonlijn die werkt een beetje tegen, dus we proberen het nog één keer. Ja. Probeer het nog eens te vertellen, Ari, alsjeblieft. Misschien gaat het niet wat beter. Ja. Nou, het is nou zo. Hij is, als hij plat is bij de notaris, dan is het een oom zeggen: dan betaalt hij successierechten. Betaalt ja. Er is dus als dat hij zou getrouwd zijn, nou betaalt hij nou het, uh, belasting. Betaalt hij dan minder moeders, belasting? Oh. Ja, betaalt hij minder belasting. Dan is het zijn echtgenoot. Oh. Dus het is wel een goede oplossing? Volgens mij wel. Oh, nou, dan wordt het toch nog, uh, toch nog een trouwerij in de familie. Ja, het kan een trouwerij worden in de familie. Ja. Ja. is technisch hebben uh, we wel uh, aannemelijk, ja. Ik maar hij gaat gewoon weinig uh, betalen. En als je het laat vrij bij de notaris, dan is het een omzeker. Ja, En dan betaalt hij gewoon een hoop twijfjes weg. Ik vind het mooi gevonden. Dankjewel dat je verbelde. Heb je het zelf ook aan de hand gehad? Nou ja, ja ik, ben zelf ook, uh, ik heb het zelf ook aan de hand gehad. Echt waar? Heb jij ook, uh, ben je getrouwd met je oom? Nee, nee, nee. nee. Ik heb zelf uh, een erfenis gekregen in de klas. Uh, een achterneef. Ja. En uh, ik betaalde gewoon. Uh, dan valt hij een 60% succesje weg. Ach. Ik ga het wel overschrijven, maar die raad je bij elf kwijt. Dus je had beter kunnen trouwen? Ja, dat is beter. Maar goed, zou je dat gewild hebben? Nee, want die, die, dat was een, uh, een stel in de familie. En die, ja, die waren we in de 80 jaar. En ik was enig vererfgen ervan. Oh. En heb je heel veel geld georferd toen? Ja, ik had een aardig erfenitje. Maar uh, ik had gewoon een hoop belasting betaald. betalen. Ja, ja, uh, ja. Uh, uh. En wat doe je er dan ja. mee als je opeens flink geld erft? Nou ja, in het begin zou ik er goed mee om. Maar misschien heb ik het ook wel uh, ja, een beetje uh, verbracht. ja. Nou, als, ja. je, als je het in ieder geval maar leuk gehad hebt. Jawel, jawel. ik heb het er nog iets van overgehouden. <laughs> Mooi. Ja. En, en fijn dat je, dat je daarom even kon bellen, dankjewel. Graag gedaan. En een fijne vrijdag. Zo, hè. Dag, Harry. 0800 1121. Wil? Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo, Astrid. Dag. Ik heb een vraagje. Ja. Ik had een notenboom, zat altijd heel veel noot aan. Ja. Toen is je omgeweid. Toen heb ik hem onderaan afgezegd. Toen zijn er nieuwe scheuten gekomen. Die heb ik altijd gesnoeid. Want toen kwamen er nooit geen noten aan. Oh. En nu heb ik een beetje laten doorgroeien. Nu komen er wel noten aan in het voorjaar. Heel een heleboel noten. Maar die wei er allemaal vanaf. En ik hou maar drie of vier noten in de hele boom over. Oh. Hoe kan dat? Ja, als we dan toch in de orchidee tuiniertoestanden toestanden zitten. Wat, wat is het voor een notenboom? Dus het is gewoon een walnotenboom. Een walnotenboom? Ja. En je hebt drie walnoten? Ja. Het is een beetje een uh, magere walnotenboom dan. Zijn, ja, hoog En En het voorjaar zit hij helemaal vol. Oh. En dan, uh, nou, voordat, die, voordat het september is, is alles eraf gewijd. Hmm. Maar is het dan niet zo dat als ze. Uh, uh, ik weet het niet hoor, maar als een walnoot rijp is, dat hij eraf waait. En dat je hem dan. Ja, ja, ja, maar dat zijn nou allemaal hele kleine walnootjes van. Oh. Dat zijn. Uh, dus in voor het voorjaar, als die net beginnen te groeien. dan uh, weien ze allemaal eraf. Het is gewoon. Een, die, die steeltjes zijn niet stevig genoeg of zo. Ja, geen idee. Zo klinkt het een beetje. Of. Uh, of uh, uh, nee. Of, of het komt omdat die. Uh, afgezeid is geweest en dat hij een nieuwe scheut heeft gekregen. En dat ja. er gewoon geen nood om aankomt. Maar ja, dat wil ik graag weten. Anders dan, uh, zei ik hem af. Eerlijk? Ja. Krijgt hij straf? Dat heeft je niet zo. Nee. En, en het is niet zo dat, je heel erg, dat het heel hard waait, hè? Toch? Ja, goed. Want het waait een meter of... Uh, 300 van mij afstaan, uh, ook de mijn auto boven, maar die zit vol. Oh, die doet het wel goed. Ja. Dan moet hij een voorbeeld aan nemen. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. 0800-1121. Ik doe mijn best wel. Dank je wel. notenboom. Doeg. Doeg. De walnotenboom. Ja, mocht je er verstand van hebben, laat het even weten via 0800 1121. En mocht je iets weten van hoge druk onder zee, waar, onder zee eigenlijk. Wouter die vraagt zich af hoe uh, bijvoorbeeld krapjes en visjes kunnen overleven... op uh, 10 kilometer diepte, waar de druk enorm is. Uh, nou, hij vraagt zich af of ze misschien een vloeistof bevatten die tegendruk geeft. Ik vind het wel een mooie theorie. Maar of het ook hout snijdt, weet ik niet. 0800-1121. Erik wil heel graag weten waarom uh, sommige woorden heel veel synoniemen hebben... en ander nauwelijks synoniemen. Ben wil weten hoe het kan dat heer op over een prodeo advocaat beschikt... Marco, die zit naar een plaatje te staren van stippeltjes... en ziet vervolgens een afbeelding op de muur. 0800-1121, als je hem uit kunt leggen hoe dat kan. En Dick wil nog steeds weten of alle sterren al een keer geteld zijn... en hoeveel het er dan zijn. Hans was op zoek naar de bouwvakvakantie van 2013... en andere Hans wil graag weten of iemand wel eens te maken heeft gehad... met de uitbraak van een ziekte op een camping. 0800-1121. Wies... Ja, goedemorgen. Hallo. Dag. Dag. Uh, ik uh, uh, meen een antwoord te hebben voor wat die waard is... over de vraag van die uh, meneer, uh, die uh, vriend uh, met uh, veel geld... Uh, en die van plan is om te trouwen met zijn neef. Ja. Ja, uh, nou gaat het inderdaad om de successierechten, want het is een, een heldere zaak dat er een echtpaar uh, een uh, pittige vracht, vrijstelling heeft van de successierechten. Ja. Uh, hoeveel het is, dat weet ik niet, uh, maar dat is zo op te zoeken. En verder uh, uh, gaat het dan uh, gaat het een proportioneel groeien, de percentage. Dus dat is financieel en aantrekkelijke optie. Toch? Maar dat heeft, ja. ja, dat heeft iemand al vermeld, uh, ja. he, heb ik gehoord. Maar wat het interessante is van, uh, van de situatie is dat het uh, een relatie zou zijn of een huwelijk zou zijn tussen een oom en een neef. En. Uh, uh, wat ik weet uh, is dat het niet altijd uh, toegestaan is of niet wenselijk is... dat het zo in de familie getrouwd wordt. Maar dat is vaak bij de uh, heterohuwelijken. Ja, want een neef en een nicht, ja. uh, ik weet ja. niet of het niet mag... maar het wordt in ieder geval ja. afgeraden. Maar dat heeft met voortplanting ja. te maken. En bij een oom ja. en een neef is dat natuurlijk niet... Uh... Nee, dat bij, bij twee mannen is dat niet aan de orde. Want die kunnen geen uh, kinderen krijgen van elkaar. Uh, maar je ziet, uh, ik heb begrepen dat er wel eens vrijstellingen gegeven worden voor dat soort huwelijken. Ja. Uh, maar ja, hoe dat aangevraagd moet worden en dergelijke, dat, dat weet ik niet. Uh, dat, heb ik, dat heb ik nooit uh, meegemaakt of van dichtbij iets van gehoord. Ja, maar ja, ik weet het ook niet, of een neef met zijn oom mag trouwen, ja. Ja. Hmm. Ja, en wat ik grappig vond is dat je ziet dat er in sommige culturen wel eens, uh, uh, als de kinderen nog hartstikke jong zijn, dat er in de familie al afgesproken wordt dat uh, kinderen uh, getrouwd uh, gaan trouwen. Ja. Yeah. En dan krijg je een omgekeerde situatie. Uh, vaak, uh, het is niet altijd de reden dat kinderen trouwen, is juist om. Uh, uh, vanwege het uh, binnen de familie of binnen de clan of binnen de stam om dat kapitaal vast te houden. Ja, ja, ja, om het in de ja. familie te houden. Ja, ja, ja. ja. En dan zie je ook mm. wel eens vaker, uh, nou ja, in deze situatie trekt het dan om het geld te gaan. Mm -hmm. Uh, maar je hebt ook een uh, uh, welbekende situaties bij koninklijke of adellijke families. Ja. Dat er ook heel ja. vaak in de familie getrouwd wordt. Oh, en dan he? weer om de titel in de familie te houden. ja. Sorry? En dan weer om de titel in de familie te houden. Ja, titel of macht of geld of aanzien of staat. Nou, tal van dus. redenen, maar uh, voor de voortplanting ja. is het niet aan te raden. Nee, voor het nee. voortplanting is het af te raden, zeker. Ja. Maar voor ja. de belasting dus weer aan te raden, ja? Uh, uh, ja, als je wat successierechten uh, wil... Uh, nou, Besparen? Uh, nee, dat is niet ontduiken. Maar als je wat uh, voordeliger uit wil springen, laat ik het zo zeggen... Uh, dan is dat wel aan te raden. En ik denk zo'n... Een man, man-man-vrouw-vrouw vrouw huwelijk. Ja. Uh, dat, dat, dat er dan voortplatting is, dat niet aan de orde. Dan denk ik, ja, wat voor reden zou kunnen zijn om uh, die twee mannen dan geen toestemming te geven om te trouwen? Ach ja, zo verzint iedereen wel weer iets. Ja, ik, ik weet ja. het niet. Maar, um... Ja, ik weet het ook niet. Ambtenaren wel. En neef, mogen die trouwen? 0800 1121. Een antwoord en een vervolgvraag. Dankjewel, Wies. Ja. Goedenavond. Een, een uh, fijne avond nog. Gaan. Hetzelfde dag. We're for to do. Hey baby, I I wanna marry you. Is it Got a pocket full of cash we can blow oh, Shots up Put your marry you is in is dancing juice who cares baby i think you bruno mars was dat. Even kijken hoor, want we hebben nog een half uurtje te gaan... in deze uitzending van Nachtzuster. En we weten nog niet wanneer de bouwvak is in 2013, de bouwvakvakantie. En uh, Wilde kwam net nog met de vraag over waarom zijn walnotenboom... Uh, maar drie walnoten draagt en de rest er allemaal afwaait... voordat ze groot genoeg zijn om uh, te plukken. Nou, uh, oh ja, en Wouter kwam nog met de vraag... hoe het kan dat sommige dieren diep in de zee overleven. 0800-1121. Roel, goeienacht. Eén, hey, goeienacht. Hallo. Um, over de sterren. Ja. Uh, en, en, uh, dat begint met de vraag klopt niet. Oh, daar gaan we weer. En, nou ja, <laughs> <laughs> ja. Het, het heeft te maken met van uh, hoe definieer je wat je ziet. Want uh, als je naar boven kijkt en het is onbewolkt en je zit in de stad... Ja. Dat zie je veel minder dan als je op het platteland bent. Ja. Dus dat is al het eerste. Ja. En dan. Um, wat voor een verrekijker gebruik je? <laughs> heb je een bril op? Is al eerst de verrekijker. of heb je een hele luxe telescoop? Of heb je toegang tot de, bijvoorbeeld de Hubble-telescoop? Die ziet zo'n beetje alles. Ja. Dus dat zijn al de eerste vragen die je moet hebben. Ja, maar als je de vraag zou stellen, hoeveel sterren zijn er? Dat weten we niet. Oké, okay. en hoeveel sterren zijn er geteld? Dat weten we ook niet, want oh. dat is ook iets... Dus wat is namelijk de volgende uh, ding? Ze hebben nu, of het is nu al een tijd geleden of zo... ontdekt dat wat ze in eerste instantie... en dan hebben ze het over hele grote telescopen... Ja. dat ze dachten dat het een ster was... en dat blijkt een sterrenstelsel te zijn. Oh jee. En in een sterrenstelsel zitten soms wel miljoenen of misschien wel miljarden uh, sterren. Ja. Dus wat je eerst ziet als een lichtpuntje, en daar zijn ze helemaal op ingezoomd, en dan blijft verrekt, dat is geen lichtpuntje, dat is een sterrenstelsel. Dus ja, waar begin je met tellen? Ja, daar zit wel wat in, hè? Ja. ja. Dus, uh, en, en als je zegt, van, nou, ja, we gaan definiëren van alles wat je met het blote oog kan zien, met een gezond oog. Ik denk dan dat een astronoom met een druk op de knop kan zeggen van... oké, okay, dat zijn die en die lichtsterktes, die zie je allemaal. Ja. En dat kunnen ze dan zo uitrekenen. Ja, maar dat is helemaal maar niet leuk om te is, weten. Maar daar interesseert zij nee. zich niet voor. Nee, we willen graag weten hoeveel er zijn. En kunnen, ja. kun je niet, zeg maar, een ruwe schatting doen? Nou ja, nee, dan, dan kom je echt in de miljarden. Oh. Ja, het is echt... Het is de, en dan is het ook nog een keer voor jou op het noordelijke halfrond, op de zuidelijk halfrond... Of op westen of op oosten. Ja. Dus, de, dus de vraag is gewoon eigenlijk niet te beantwoorden. Hè? Flauw, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou ja leven. het blijft mee moeten nog leven. steeds mooi daarboven, hè? Het nou, nu, nu wel een stuk minder, hoor. Ja, nu niet. Ja, nee, Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier regent het. Ja, ik kan niet zien. Ik zit binnen. Ja. Dus dat is een ja. beetje jammer. Nee, uh, nou ja, jammer. Ja. Dat is... Uh, ja. Maar het is ook een antwoord. Ja, en wat ik al zei, ik denk dat astronomen, als ze het zouden willen dat ze met een computer kunnen uitrekenen hoeveel er zouden zijn, maar ik denk niet dat ze daar computercapaciteit voor gaan beschikbaar stellen. Nee, en bovendien kan het dan zomaar een miljard afwijken? Ja, maar dat is weinig. Ja, nou, ik vind het nogal wat hoor. Een miljard. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, onze belangrijkste ster is de zon. en die, die, die is de enige die er echt toe doet. Het zou ook fijn zijn als we die wat vaker zagen. Ja, ja. ja dat is mij waar. Maar dat zeiden. Dank je wel, hè, Rol. Ja, oké. Okay. En een, uh, een hele fijne zonsopgang uh, gewenst. Dank je wel. <laughs> dat gaat wel lukken. Jo. Oh, ik heb nog een cryptogram. Laat ik die nou bijna vergeten zijn. Ja, Pff, straks de uitzending voorbij ik heb ik geen cryptogram voorgedragen. En dan blijf ik zitten met die prijs. Waarvan ik nooit weet wat het is. We schudden altijd iets uit de kast. De opgave voor vannacht is: hoffelijk op visite. Hoffelijk op visite. Hij is wel heel makkelijk hoor. 18 letters. Daar moet hij uit bestaan. En je kunt het weer doorgeven via 0801121. Hoffelijk op visite. 18 letters. Freek, goeienacht. Hoi meisje. Hallo ben ik weer. Dag. Ik heb een uh, vraagje. Voor jullie allemaal eigenlijk. Oh, voor ons de, allemaal? Nou, iedereen die uh, met de radio werkt. Oh. Want ik zit vaak naar de webcam te kijken. Oh en jee. ik zie jou nu ook. Ik zag je weer heerlijk dansen op je bureau. <laughs> maar, <laughs> Niet maar, verder maar, uh, vertellen. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, waarom hebben jullie allemaal draadjes aan die headset zitten? Oh ja. Ik heb een draadloze en dat is perfect. Maar misschien kan dat technisch niet met zoveel microfoons, met zoveel headsets. Ik denk dat het als je er inderdaad als je de heel veel hebt... dat je met een draadje in ieder geval de storing een, kle een klein beetje vermindert. De storingsmogelijkheden, denk ik. Ik kijk even naar Tim, nou, dus onze technicus. Is dat het, Tim? Tim? Tim die knikt en die communiceert ondertussen in mijn koptelefoon... en hij zegt, de historische uitleg doet hij ja... Het is om de, om, om de storing zo, uh, ook al zijn het misschien kleine beetjes, maar toch binnen de perken te houden. En ik heb er geen last van, hè. Kijk, zie, ik doe er gewoon uh, ja, alle nee, kant op. Maar, maar ik, ik kan, kan uh, zo ver, joh. Moet je kijken. Ik kan, ik kan koffie zetten. Ik kan, uh, Nou, je kan niet dansen op je bro met, met je headset op. Nee, maar kijk, Freek, hoe ver ik kan. Hier, ik ben buiten bij ja, Nou, nou versta ik je niet meer. Oh, ja, dat is misschien een beetje onhandig. Kijk, dan kom ik weer terug. Maar ik kan dus met dat, uh, met dat draadje aan mijn koptelefoon kan ik een heel eind. Ik kan niet... Stel dat ik op mijn tafel zou willen dansen, wat nog wel eens voorkomt... Ja, dan, dan, dan struikel je, dan val je op je neus. Maar dan doe ik hem gewoon even af en dan zetten ze hier op de speakers ja, de muziek je heel je, ja, hard... en dan is er niks aan de hand. <laughs> dus dat komt goed. Nee, Techniek is toch uh, zo ontzettend ver en het gaat elke dag verder. Het moet toch lukken? Ja, nee, ik, ik denk dat we al bijna het punt uh, bereikt hebben dat het inderdaad kan. Maar de storingsgevoeligheid is dan gewoon net iets groter dan met ouderwetse draadjes. En dan nemen we nog maar even het zekere voor het onzekere. Kijk, want ik heb ook... Moet ik even kijken hoor. Waar staat hij? Of staat hij hier niet? Dat is ook wat. Heb ik hem hier niet in de studio? Oh ja, hier. Hij staat hier achter. Kijken of ik hem kan pakken. Nee, ik kan hem niet pakken. Maar de telefooncentrale hier zit ook nog aan een draadje. Ja, ja. Uh, ja. Ja. Maar, nee, maar, maar, maar dat gaat met kabeltjes naar, naar de tafel. Daar heb je geen last van. Nee, maar ja, hier heb ik ook. Ik heb er echt geen last van, hoor. Nee. nee nou, maar het verbaast me dat jullie allemaal ook. Dus morgens om, om zes uur, die, waar ik regelmatig naar kijk. Ja. Op één. Ja. En, en, uh, en Marcel. Ja. ja, het is uh, gewoon, uh, we nemen het zekere voor het onzekere. Maar ik zal het in de volgende vergadering weer eens oproeren, uh, op, om ze door te knippen. <laughs> dat we gewoon uh, okay, overal nee. heen kunnen. Het is ook wel goed om er af en toe even aan herinnerd te, te worden dat je bij in de buurt van de microfoon moet blijven. Ja, ja, ja. ja. Als ik, nou, dat, uh, ja. Als ik zo, de, de, omdat ik niet aan een touwtje zit, gewoon aan alle kanten op gaat praten, dan word ik er al... minder verstaanbaar van. Ja, nou ja, ik kan uh, koffie zetten, ik kan naar buiten lopen, ik kan. Uh, ja, maar ik kan toch geen vregen. Freek, Ik kan nu toch geen koffie gaan zetten. Ik nee, moet toch ook bij de microfoon. Niet. Dan moet ik ook een headsetje met de microfoon hebben. Ja, oké. Okay, nou, en dit is nou, een... dan, dan we moet we je mee. kijken. Dan moet je nu even zo. Moet je even kijken in de, op de webcam. Kijk, het is een hele dure luxe. En, en als ik zo'n Britney Spears uh, ding op mijn hoofd ga zetten, dat, dat ga je toch horen, hoor. Nu klink ik alsof ik bij ja. je in de woonkamer ben. <laughs> Dat hoop ik tenminste. Nou, ik heb weer plaats. Op. Mijn vriendin is net terug naar Oslo. Oh, oh, dus je kan wel een beetje gezelschap gebruiken. Ja. Ach, wat is ze doen in Oslo, Freek? Wat zei je? Uh, woont ze in Oslo? Ja, ja, ja. ja, ja. Ach, en wanneer ik, zie je ik er, er weer? Heb er ook, uh... oh, misschien met de kerst. Misschien Jeetje. Met... Ja, dan... Nou, ik heb er, uh... Drie, vier jaar gewoon, maar als je alleen naar OVD hebt, is het niet te betalen. Het is zo gigantisch duur, dat de hele Noorwegen. En waarom blijft ze niet hier dan? Vanwege de kindjes, kleinkindjes. Oh, Ach, ja, ja, dat begrijp ik nou. dan ook wel weer. Hè. Ja, ze wil niet weg. Wat kan de liefde toch uh, een handicap oh, tegenkomen, hè? Ja. Maar ja, ik had er... Uh, dat is een mooi verhaal, ik had er uh, 42 jaar niet gezien. Oh. En toen stond ze ineens op de stoep. Oh. Wat was er dan gebeurd, 42 jaar geleden? Nou, uh, toen heb ik dat ontmoet in, in Spanje in 1966. Ik werkte daar als uh, gids, als uh, toeristguide. Uh, ja. En zij was er op vakantie met een man waar ze mee in scheiding lag. Oh. Uh, separated but not divorced. Ja ja, ja, ja, ja. Dus tafel en bed en zo, die toestanden ja en toen uh, toen ik terugging naar huis, uh, twee weken later stond ze bij mij op de stoep in Rotterdam. Oh, door ja, het tipsje. Toen is nog even gebleven, maar uh, haar man weigerde toestemming te geven dat haar kinderen Noorwegen uit zou gaan. Ja. Ik had al een huis gekocht waar ik gelukkig nog vanaf kon. Oh. Maar ja, uh, ja ze, het, le het leven gaat uh, heeft zijn eigen loop en. Uh, ik ben getrouwd en heb twee beeldige kindjes gekregen ondertussen. Geen hmm. kleinkinderen. Oh, Gelukkig, moet ik zeggen. Want? Want ik... Vind... Want? Ja. Ge uh, nou, mijn zoon is homosueel. Ja. En mijn, uh, en mijn dochter wil geen kinderen, want die is veel te bang dat ze op de moeder lijkt. Oh, wat een toestand allemaal, zeg, <laughs> in de familie. Ja, ja. Goh. Maar goed... Uh, nou, en hoe oud zijn ze nou, die kinderen wijzen. van jou dan? Uh, 37, 35, zo iets. Oeh, Redelijk bewassen. nou, er kan nog van alles gebeuren. Ja. Uh, je nou, zit er niet op te wachten. Nou, maar even naar die, uh, naar die vriendin in Oslo. Nog, ja. nog toch nog eventjes, want uh, die, die ging dus uh, terug naar de kinderen. En, ja, en, en 42 nou, ja. jaar later... Ja, nou, ze was uh, net weduwe geworden. Ja. En uh, uh, ze werkte voor een, voor een tijdschrift oh. om een uh, reportage te maken over Van Gogh. Oh. En toen mocht ze naar Amsterdam, naar het Van Gogh Museum. En toen dacht ze, Amsterdam, Nederland, Freek, ja. freek, freek. oh. Ja. Toen heeft ze hem gegoogeld en gevonden. En toen? Ja. Ze heeft me gevonden omdat mijn naam ergens op een artikeltje in een Britse blad stond. Oh. En toen heeft de redactie die ze gemeld ge ge heeft, heeft ze gebeld van, heeft mij gebeld van ze zo mag ik je adres doorgeven. Ja. En toen zei ik, nou, doe maar, want ze zal wel in, in, in de shit zitten. Want dat is de enige keer dat ze me beld is, is dat ze een problemen heeft. heeft. Oh. En toen belde ze mij uit Amsterdam, godvreek, wil je naar Amsterdam komen? Ik zei, nou, ik heb geen Makker, kom jij met naar de Tilburg. Oh. En de volgende dag stond ze op de stoep. Dat was uh, 8 augustus 2008, 888. Oh ja, dat is makkelijk te onthouden. En toen? Ja. Nou ja, is even hier gebleven en we zijn naar Spanje gegaan, naar de broer. En ik ben met haar meegegaan naar Oslo. En ja, god, ik ben toch maar alleen. Ja. Uh, yeah. Kijk. Het is leuk. En dan ben ik 3,5 drie, jaar gebleven. Maar nu ben ik weer terug, want uh, ik kan er niet leven rondkomen van oude Ik ben een roker en een pak zwaar cheque kost 30 euro. Om iets te noemen. Dus je bent wel verliefd, maar niet verliefd genoeg om te stoppen met roken? Uh, ik ben uh, verliefd genoeg om te weten dat ik bijna dood ben. Oh. Ja. Dat vind ik een iets wat logische, uh, uh, onlogische uitspraak. Leg eens uit. Ja, ik bedoel, dat, uh, het is voor mij gereden om te stoppen met roken. Want oh. ik, heb, ik mankeer zoveel. Oh. En ik ben nu 69. Ja. Uh, ja, op mijn leeftijd, zoals een nuf, haal je geen jaar meer vol. Oh, dus je bent een beetje aan het uh, latten. Ja, ik zie wel. Oké. Okay. Nou, ik ben blij ik laatst, dat ik helemaal ik, bij ben. Ik, ik was laatst bij mijn huisarts en zei dat je al vijf jaar dood moeten zijn. Ach, dat is altijd fijn als iemand het <laughs> tegen je zegt. Dat je weet dat je, dat je in ieder geval uh, de, de kansen aan het overleven bent. Zeg, Freek. Ja? Ik ga eens een keer ophangen. Ja, en dan ja. wens ik jou uh, alvast een goede reis naar huis. Nou, dankjewel. Dat gaat wel lukken. En jij alvast een goede reis naar Oslo de volgende keer. Ja, dat zal wel lukken. Oké, okay. dag, Freek. Weet je, Dan kijk weer, hè? Ja, oh, dag. Martin. Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Uh, met een Voskaal. Dag. Uh, ik had even de, de oplossing van de bouwvakvakantie 2013. Ja? Uh, dat is uh, Noord-Nederland. Oh, wacht even hoor. Ja. ja, we hebben natuurlijk ook nog al die verschillende regio's. Ja, Noord-Nederland. Ja. Kan ik het even oplepelen? Ja, lepel maar even. Uh, 22 juli. 2013 ja. tot en met 9 augustus 2013. Zo, dat is vroeg. Ja. ja. En dan uh, midden-Nederland... Midden. 29 juni 2013. 16 augustus 2013. En Zuid-Nederland 15 juli tot en met 2 augustus. 15 juli, 2 augustus. En dat is de bouwvak, hè? Dat mensen niet denken dat dat ja, de grote nee, dat zomervakantie is, is. Dat is de bouwvak. Ja. En, en uh, ik, uh, ik geniet van het programma. Oh. En, uh, maar, maar... en ik ben vandaag jarig. Eerlijk waar? Ja. Maar vandaag op, uh, vandaag op vrijdag of eigenlijk vandaag op donderdag? Nee, uh, 28 september. Oh, dan weet ik het even niet. Waar zitten we? Dat was gisteren, toch? Nee? Nee, dat, uh, vandaag is het 28 september. Oh, we, zijn, we zijn 28 september inmiddels ja. binnen gegaan. Ja, ja, ja. Gefeliciteerd, Martin. Dank wel. Ik word 70. 70... En, en uh, dat vraag ik me nou af, hè? Dat mag ik ja. niet vragen, want ik zit bij Omroep Max. Ja. Maar als je 70 bent, be begin je dan te slijten? Slijten? Ja, dat je ik kwaaltjes heb, heb hebt of zo. Van. Echt niet? Ik geniet nog steeds van het leven. Hé, He, wat heerlijk. Ga je huppelend door het leven? Uh, ik, heb nog, uh, ik ben nog zwaar verliefd. Ook uh, okay. al. Uh, dat is weer een ander verhaal. Niet diezelfde vrouw in Oslo, toch? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, nee. waar ben jij verliefd nee. op geworden? Uh, ik ben, eh, uh, ah, ja, maar, maar die vrouw die, uh, die moet ik delen. Ach, eerlijk. Ja, maar ja, daar, daar ga ik niet over praten. Waarom niet? Je hebt, je hebt nu zo'n goede voorzet gegeven? Uh, nou, nee, nee, nee, nee. Oh. Ik, uh, ik zal iets nog, nog eens een keer uh, vertellen, maar ik leg nog in mijn bed en zo. En, uh, ja, uh, precies, dan moet je dit soort onderwerpen niet aansnijden. Ja, Dat ja. is uh, heel slecht dus, uh, om daar... Uh, plat ja. over te praten. Uh, maar Martin... maar, ik, maar ik, geniet nog, uh, ik geniet nog altijd van je, van je programma. Ik oh, vind het erg leuk. Daar doe ik het voor. Maar Martin, eh, nog heel even over die bouwvak. Weet jij toevallig of de slopers dan ook vakantie hebben? Uh, slopers? Ja, dat nee, weet ik daar, daar heb ik geen bestand van. Oh, nou, dat geeft niet. Dan ga ik weer verder zoeken. Maar dankjewel, Martin. Oké, okay. zet dat kijk. Fijne... Uh, ja. Oké, okay. ja, Goeie ja. uitzending. Ja, fijne verjaardag. Ja, bedankt. Ja. Dag. Dag. Tom? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Brinkman uh, uh, krijgt zijn advocaat nog van de staat... omdat de zaak uh, is begonnen toen hij nog in het uh, parlement zat. En dan krijgt, die, krijgt elke Tweede Kamerlid uh, heeft recht op uh, juridische bijstand. En aangezien dat uh, doorgaat totdat je... Uh, uh, totdat die zaak helemaal afgelopen is. Dus ook de hoge beroepen en dergelijke gelden. Kan hij daar nog gebruik van maken? Zo werkt het eigenlijk ook met je brevet van onvermogen. Je moet Op een gegeven moment wordt er vastgesteld wat je inkomen was ongeveer twee jaar geleden. En op basis daarvan uh, wordt er bepaald hoeveel uh, procent aan griffierechten je moet betalen en uh, hoeveel steun je van de staat krijgt uh, bijstand uh, om je advocaat te betalen. En overigens niet elke advocaat accepteert dat, hoor. Oh. Zo, tot zover. Oké, okay, maar de, dat hele brevet van onvermogen is toch in dit geval geen sprake van? Nee joh. Hij oh, was even... was, ja. staat inmiddels al op, uh, op 2000 euro geloof ik wat hij nu aan wachtgeld heeft opgeslurpt. Nee, ik zou het heel raar vinden, maar mij verbaast niks meer hoor. Nee, hij kan hem ook prima be be betalen, alleen hij ja. hoeft hem niet te betalen. Nee, nou, dat vind ik dan ook ergens weer als secund secundaire arbeidsvoorwaarden wel weer netjes geregeld. Of zich wel, maar de andere kant... Ja, je kunt er discussiëren. Nee, dat is ook wel weer zo. Hé, hey, en hoe weet jij dat allemaal? Ja, ik zag het sowieso in het nieuws, werd het gezegd. Zie je wel, ik dacht dat dus is iemand die zit wel goed op te letten. En, uh, en, uh, uh, en ik hou het zelf ook wel een beetje in de gaten. Maar vooral meneer Brinkman heb ik nogal moeite mee... omdat hij niks anders dan riep over wachtgeld, dat mag niet zijn... en geen wachtgeld, dit en, uh, en dat zou ik nooit doen... En nu strijkt hij lekker wachtgeld op. Ja, dat is altijd en, even lastig. Dat, dat vind ik altijd hypocriet. En ja. mevrouw Halsema, die heeft duidelijk haar wachtgeld gezegd... ik hoef het niet, die maakte geen aanspraak op. Ja. Dus dat vind ik dan typisch. Verschil moeten wezen. Ja, dat ja, is oké okay te zeggen. Maar mm -hmm. ik vind het nog een slap als, je, als dat een van je grote speerpunten is geweest. Maar goed, er is geloof ik nog minder op hem gestemd... dan op de mensen <laughs> van de SLPN en mensen spirit en dergelijke. Want dan ook, dat is ook wel weer typisch dan. Ja, dankjewel fijne dag. Bedankt Tom voor je uitleg. Hoi. Hoi. Ik zal nog heel even de crypto uh, nog, nog een keertje uh, voordragen. Even kijken hoor. Of ik hem hier noem. Oh ja, mooi was die hoor. Hoffelijk op visite. 18 letters. En je kunt het doorgeven via 0800 1121. Ger? Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, hallo. Dag. Waar belde je over? Uh, nou, die bouwvakvakantie heb ik net meegehoord. Ah. Maar uh, ik heb alles een week later. Eerlijk waar? Zitten we er een week naast? Ja, nou, dat weet ik niet. Of maar, jij zit er een week, uh, week we naast. Week, wij hebben van de week gecollecteerd. Ja. En toen kregen wij uh, zo'n kalendertje, wat je in zijn driehoekig kavaal. Ja. En uh, nou, daar staat, bij mij staat erop dat het noorden van 29 juli tot 16 augustus is. Oh ja. En het midden van 5 augustus tot 23. En Zuid van 22 tot 9. Maar ja, lieg ik, lies ik een commissie. Daar weet ik het over. Ja, maar ja, hoe komen we er nu achter? Nou, dat weet ik niet. Het beste is gewoon wachten tot, tot, tot uh, we in jullie zitten. horen we het wel. Ja, dat kan ja. natuurlijk niet. Dat kan niet. Nee, nee, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, uh, je kan het ook koekelen hoor. Dus ik het, uh, maar, uh, ja, maar als we daaraan lig... beginnen, is het eindzoek, hè? Ik lig in mijn bed. Ja, ja. Ik, bedoel, uh... ik ben al lang blij dat jij je driehoekige kalendertje bij de hand hebt. Dat dacht ik. Ja. Maar ja, dus dat is... alle vakanties staan erop. Nou, weet je, we uh, hebben maar... nu gewoon: we hebben de twee, twee gehad. De ene van Martin en de andere van jou. Ja. Als er ja. nu nog iemand belt, die geeft gewoon de doorslag. Dus wanneer is de bouwvakvakantie? Ah. Pak allemaal even je driehoekige kalendertje erbij. <laughs> en bel naar ja. 0800 1121. Okay. Maar ik, uh, we vinden jouw programma hartstikke leuk. Oh, gelukkig. Het is en... leuk wakker worden s morgens. En waar ja. heb je voor gecollecteerd, Ger? Voor uh, verstandelijk gehandicapten. En doe je dat ieder jaar? Uh, ja. En waarom? We doen er, we doen er altijd twee. Oh. Uh, eentje voor, uh, voor Alzheimer en uh, eentje voor verstandig gehandicapten. Wij hebben wat met verstandig gehandicapten. Gewoon met alle verstandelijk gehandicapten? Ja, ja, gemiddeld. Oh. Dat, uh, mijn vrouw die, uh, zit in een commissie. Voor, uh, voor mensen met een verstandelijke handicap. Dat, uh, die hebben uh, van chemistiek. Ja. En uh, alle verstandelijke handicapten die aan sport doen. die hebben. Uh, één keer in de twee jaar, geloof ik. hebben ze uh, zo'n uh, Olympische uh, Spelen. Mm -hmm. dan, uh, dan komen ze ergens in het land. en dan. Uh, dan hebben ze al, komen al die sporten samen. Het was. Uh, uh, het was dit jaar in de bos. Ja. Yeah. En uh, volgend jaar? Over twee jaar is het een Heerenveen. En, je, je vrouw die zit nu op de bank en die kan nog net wakker blijven. Nee hoor, dan moet je, moet je er even hebben. Nee, ja. ze ligt naast me. Jullie ja. liggen gewoon nog in bed wakker te worden. Hé, hey, dat weten ja. we. Ja, ja, ja, even ja. de kalender erbij. Ja, ja, ja. En uh, wij zijn uh, dit jaar met, uh, zijn we mee geweest met het. Uh, uh, Epilepsiefonds en uh, die hadden epilepsie en ook uh, een verstandelijke handicap. En daar zijn we een week mee weg geweest. En, en uh, dat is een één op één begeleiding en dat is behoorlijk zwaar. Ja. Maar geweldig leuk. Ach. Nou, fijn dat jullie allemaal van die mooie dingen ondernemen... en dan ook nog even de tijd nemen om ons door te geven wanneer je die vakanties hebt staan. Dat dacht ik. Het is, de verwarring wordt alleen maar groter, maar het idee is leuk. Ja, um, <laughs> als iemand even de doorslag kan geven in de bouwvakvakanties 0800 1121, Je hebt zeker niet toevallig ook verstand van walnotenbomen, hè Ger? Van walnotenbomen? Ja. Nee, nee, wel van walnoten, maar niet van walnoten. Oh, <laughs> nou, dan ga ik nog even op zoek naar iemand uh, die kan vertellen waarom Wil maar drie walnoten aan zijn notenboom heeft. Uh, een hele oh, fijne vrijdag. Het, ja. Dit jaar, dit jaar is zijn alle vruchtbomen, die geven maar heel weinig vrucht. Ja. Mijn buren die geven ons altijd stoofpeertjes en ze hebben er geen even, ja. En ze hebben ze gewoon zelf gehouden? Nee, dat is, uh, er is vorst geweest op een gegeven moment. Och dat, ja, dat uh, is waar. Is, uh, maar zouden de te walnoten daar... Ja. Ja, als je nou uh, een, een professionele kweker bent, uh, kun je er nog wel wat aan doen... door ze na te spuiten en weet ik veel wat. Maar... Uh, er zijn een hele hoop vruchtbonen die hebben weinig vruchten gedragen. Zou dat het zijn? We hadden, we hadden vorst in februari. Ja. En in februari was de sapstroom van de meeste bomen al op gang gekomen... waardoor de sapstroom die al op gang gekomen was in de ja. takken bevroren is. En dat is echt verschrikkelijk voor de, inderdaad de vruchtbomen geweest. Maar ja, dan vraag ik me toch af, want Wil die zei dat er verderop een notenboom stond... die wel weer helemaal vol met vruchten zat... Ik heb die uh, beschut gestaan in de winter. Oh, ik vind jou wel slim, hoor, voor iemand die net wakker is. Ja, maar ik ben slim. Kunnen we, weet je toevallig <laughs> ook hoe het kan dat uh, krabbetjes en visjes... op 10 kilometer diepte overleden, overleven, overleven? Geen idee. He, nou, dan moet <laughs> daar nog even iemand over bellen, naar 0800-1121. Een fijne dag, Ger. Ja, het gaat je goed. Jij, jou ook. Dag. Dag, mevrouw Ger ook. Dag. Uh, Joyce... Dag, dus was ik nog een keertje. Hi. Ik begin ver te worden, denk ik, hè? Nou, een beetje. Nee, hoor, Nee, echt niet. <laughs> nee, nog niet, maar het hangt er vanaf wat je nu gaat zeggen. Prodeo-advocaat van meneer Brinkman. Ja, vertel. Nou, ik ben niet heel zeker. Ik heb in de goudheid nog iets over na te zoeken, maar ik kom niet helemaal uit. Maar ik denk, ik denk dat zeker te weten eigenlijk, oh. dat het niet zo is een prodeo-advocaat. Vroeger voor gratis, hè? Ja. Prodeo. Ja. Maar dat is niet meer zo. Dat is heel lang niet meer zo. Oh. Het is niet meer voor God Het en voor ons lieve allemaal. Het is nu zo, als jij een toegewezen of een toegeschoven advocaat krijgt... dan ja. moet jij naar inkomen bijdragen. Ja. Dus meneer Brinkman betaalt helemaal niet niks. Die betaalt oh. aangelang zijn inkomen. Oh. Nou ja, dat zal dan wel... Ja, dat weten wij niet hoeveel dat is, maar dat zal aangelang zijn uh, inkomen zijn. Oh. Nou, ja. Dat is eigenlijk een beetje wat ik moet zeggen. Ja, ik denk dat nee, toch dat toch mensen weer een beetje gerust stelt. Ja. Pardon? Ik denk dat er een paar mensen zijn die nu heel gerustgesteld zijn. Ja, dat okay. denk ik ook. Nee, maar de pro d de is, niet, is niet gratis. Ja, als je echt niks hebt en, en geen, geen zendingen komt, dan, dus dan is die wel ja. gratis. Maar als je wel inkomen hebt, dan moet je al naar gelang je inkomen dat uh, een deel bijdragen. Dat dat ik het... dank je wel, Joyce. Ik vind het helemaal niet vervelend. Ik ben blij dat je even belde nog. Ja, toch nog? Ja hoor, ik wens je ook een fijne vrijdag. Dat gaat helemaal goed lukken. Oké, okay, ja, doeg. Hoi. John? Ja, hallo. Hallo. Met John. Dag John. Hoi. Wat kan ik voor je doen? Uh, oplossing van de crypto. Oh, weet je die? Ik denk het. Kijk, dat is mooi. Uh, ik pak hem er even bij. De opgave was hoffelijk op visite. En de oplossing moet uit 18 letters bestaan. Beleefdheidsbezoek. Beleefdheidsbezoek. Inderdaad. En kun je hem nog even ja. uitleggen voor de mensen... die deze week onder een steen hebben gezeten? Ja, ik weet uh, het met die KWM's uh, ding? Is dat, uh, dat is uit de... Uh, Tweede Kamervoorzitter. Ik, nou ja, ik deed nou niet mee met die uh, parlementse ik zou het uh, beleefdheid hebben uh, op hoogte staan of zoiets. Voor de voorkant van de kruis, uh, onderhandelingen momenteel. Ik vind dat je het dat. mooi brengt. Maar uh, de nieuwe ja, kamervoorzitter, mevrouw Van Mildenburg, die heeft een bezoek gebracht aan de koningin. En dat werd ja, nou ja. een beleefdheidsbezoek. Ja. Uh, dankjewel, John. Je bent ben een wakkerder als ik. <laughs> ja, nou, het, ik, ik, het gaat nog net hoor. Nog vijf minuten en dan val ik echt om als een uh, walnotenboom. Nou, bij mij lopen de tranen ook over mijn ogen. Ja, precies. Nee. Het is een zware ja, nacht. Hé, hey, dankjewel. En uh, ik stuur je iets toe. Ik weet nog niet wat, maar ja. er valt iets in de briefbus... en dan doe je maar gewoon of je er heel blij mee bent. Ja, doe ik ook. wel. Kijk, zo makkelijk ben je. Oké, okay, fijne vrijdag, okay. hè? Bedankt. Hoi. Okay, doei, doei. Meneer Nijman. Ja, hallo. Hallo. Ik ben over die walnotenboom. Oh, vertel. Ja, die walnoordenboom, die was afgezaagd, heb ik gehoord... En uh, nu is hij opnieuw uitgelopen. Ja. En nu is de uh, verhouding tussen wortel en uh, stam uh, is verstoord. Oh. En uh, daardoor groeit die boom eigenlijk te hard. En dan stoort hij die uh, jonge noten af. Omdat als... hij zijn energie nodig heeft om te groeien? Ja. ja maar als hij uh, wat ouder weer wordt, dan ja. gaat hij weer gewoon dragen en voorheen. Oh, gelukkig. Nou, dat is fijn om te horen. Bedankt dat u dat even door wilde geven. Ja. Nou, ook bedankt voor het aanhoren. En goede reis naar huis. Dat komt goed, dank u wel. Dag meneer ja. Nijman. Dag. Fred? Fred? Ben je er nog? Ja. Hallo? Hallo? Hallo met wie? Ja, met sommigen. Oh, was je er nog? Ja, je bleef nog hangen natuurlijk. Ja. Wacht even Ik ja. blijf even hangen. Ik ben bijna klaar. Over vier minuten noteer ik even je adres, want anders kan ik niks opsturen. Ja, zo je ja. blijft hangen. Leo? Hallo. Hey. Hey, volgens mij ben jij nu Fred, of niet? Ik ben Fred, ik ben niet Leo. Hé, nou ja, het maakt mij allemaal niks uit. Ik heb nog, uh, nou, ik denk een minuut... Dus barstom. Nou, heel heel, snel, heel ja. snel, die beestjes uh, zo diep op de oceaanbodem. Oh, mooi. Ja. Die hebben zich uh, aangepast hè, aan de leefomstandigheden. Is wel heel makkelijk dit. Ja, eigenlijk wel. Het is evolutie. Ik bedoel, uh, die beestjes zijn eerst aan de oppervlakte gaan eten en uh, later steeds af, verder gaan afdalen. En dan uh, daarvan zijn ze op de, op de bodem van de oceaan terechtgekomen. En zo eenvoudig en, uh, is het eigenlijk. Dat, daar hebben ze natuurlijk miljoenen jaren over gedaan om dat te kunnen Ja, dat Met was niet zo'n flits. Dat ze er over de Himalaya heen vliegen. Ja. Nou, dan zijn we eruit, dankjewel. Het is eigenlijk heel makkelijk. Ja, nou, ik, ik ben blij dat je er nog even was. Ik wens je een fijne vrijdag, Fred. Nou, ik wens je niks minder. Ah, kijk, nou dan zijn we het helemaal eens. Doei! doei, doei. Uh, inmiddels heb ik in de mail nog... Uh, en nog een aantal mensen die zeggen... ja, de bouwvakvakantie 2013 is toch echt voor de regio Noord... 22, 7 tot 9, 8, dus tot 9 augustus. Regio Midden, 29 juli tot 16 augustus. En regio Zuid, 15 juli tot 3 augustus. En dan krijg ik ook meldingen dat de meeste slopers... ook onder die bouwvak vallen. Dus nou, dan is die vraag van Hans ook nog even beantwoord. Um, verder inderdaad, ook in de mail de bevestigingen... dat uh, de vraag van Mark met de stippen heeft ermee te maken... dat als je maar lang genoeg naar een aantal stippen staart... je netvlies daaraan, of je ogen zich daaraan aanpassen... en als je vervolgens dan naar een witte muur kijkt... dan zie je nog even het verschil in lichtsterkte... en daardoor lijkt het alsof je een afbeelding ziet... Zo, dat draag ik nog even vloeiend voor, zo vlak voor het einde van het programma. Alleen de vraag van Erik heb ik niet kunnen beantwoorden over de synoniemen. Maar uh, in ieder geval voor woorden die stammen uit de criminaliteit of daarmee te maken hebben... zijn van oudsher heel veel um, volkse benamingen bekend geworden. En daarom zijn daar in ieder geval heel veel synoniemen voor. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nachtzuster. Nieuwe vragen kun je de hele week doorgeven via Omroepmax.nl. En volgende week, donderdagnacht, om twee uur, dan ben ik er weer. Tot dan.